Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De doorgebroken dijk bij Reuwijk is dicht. Vanochtend kwam een weiland blank te staan nadat water vanuit een sloot een polder in was gelopen. Gelukkig wonen er veel boeren, zegt verslaggever Roel Pauw, want die hadden de spullen om de boel snel op te lappen. Trekkers met zand en platen en... Uh, shovels en graafmachines, dus uh, ze zijn als een dolle uh, aan het werk gegaan. Nog voordat de hulpdiensten in actie waren uh, gekomen, hadden zij hier al uh, de eerste noodverbanden aangelegd. Dus uh, daarmee is erger voorkomen. Alle dieren konden op tijd worden weggehaald en de schade valt mee. Straten in het dorpje De Lier in het Westland staan vol water. Door flinke regen vanochtend staat het blank en een tuinbouwbedrijf heeft water binnengekregen. De brandweer pompt de boel nu leeg. Even verderop in Den Haag zijn sommige straten ook ondergelopen door de buien. De GGD's gaan een hele hoop jongeren van tussen de 12 en 17 sms'en. Die hebben hun eerste coronaprik al gehad en hebben een afspraak voor hun tweede... maar ze kunnen hem twee weken naar voren halen. Er zijn vaccins genoeg en minister De Jonge hoopt dat zoveel mogelijk jongeren... dan voor het nieuwe schooljaar twee keer geprikt zijn. En Pink trekt de portemonnee voor de Noorse Beach beachhandbaldames. Ze heeft aangeboden de boete van 1500 euro te betalen die het team kreeg... omdat speelsters geen bikinibroekjes wilden dragen op het EK. In plaats daarvan kwamen ze aanzetten in korte broek. Ze vindt de regel dat de dames bikinibroekjes moeten dragen seksistisch... en vindt dat de dames zich er niks van moeten aantrekken. Heb ik het weer nog, vooral in de hoek Zeeland-Zuid-Holland... trekken felle buien over. Vanmiddag heb je in het hele land kans op pittige buien... met onweer, veel regen en hagel. ...is 21 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Een korte file op de A9. Alkmaar richting Amstelveen, bij het Rotterpolderplein. Twee kilometer als gevolg van wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, marias... sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que, existe, que no puedo conformarme sin ya que pagaste mal a mi cariño tan zal je niet meer meer meer dan je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 Que una mujer muziek, een suerte, een muziek, een y een muziek, sufrir. que no puedo conformarme sin poderte Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero. Anything to say But there's a life in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 Oh, <laughs> De hoofdpunten van het NOS-journaal. De explosie vannacht bij een flat in Utrecht was opzet, zegt de politie. Wat er is ontploft is onbekend. Er zijn verder geen explosieven gevonden. Vanwege de klap in de portiek van de flat zitten zeven gezinnen tijdelijk in een hotel. Inwoners van Londen zijn bezig met opruimen... nadat delen van de Britse hoofdstad gisteravond te maken kregen... met hevige regenval en wateroverlast. Het aantal burgerdoden in Afghanistan stijgt sterk, waarschuwen de VN. De afgelopen twee maanden waren er 2400 doden en de hoogste aantal sinds 2009. En het weer, stevige regen- en onweersbuien, ook wat zon vandaag en het wordt 21 tot 25 graden. ZFM, maakt Maak ze van want de zon schijnt. Dus pak je radio, ben naar Frans en zet hem op 106.9. ZFM, 24 uur per dag, hete zomer. 凶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 20 uur per dag. Hete zomerhits. Dit is de tijd van mijn leven. Ik ben op de plek waar ik altijd wilde zijn. Alles gaat door. Maar ik geloof Luchten me, hey, ondanks alles, blijven ik gewoon luchten. Don en Joling, stek grote dan je woning. Blit vertoning, wij gaan door mijn bro. We flexen, maar dansen geen bolero. Ik ben één met de flow, heavy hit en niemand gaat dikken. Stoon niet tot de zippen, geer komt in glitter. Veel herrie, we komen met toeters en confetti. Voor gas in die merrie, Drijk club tropicana's. En veel ananas bij de pina colada. Oh mama, ik heb de tijd van mijn leven. Wil je vermenigvuldigen, moet je ook delen. Kom je me tegen, neem me sorry van mij.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 Grote nek in een rode jurk. Ik blijf schudden. ik ben niet meer doling. Stik blijf van alle tijden groter dan je woning. Hey, yeah, niet voorbij. Laura non zei, en dat via. Laura non heb je cosa mia. Het dek che sei qua e mi chiedi perché. Niente più mi dà, Mi manca da spezzare il fiato. Fa male e non lo sa. Che non mi è mai passata. Laura non c'è. Capisco che è stupido cercarla in.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 le jour de chance. Hier wat meer talar, chaka, leuchtje man. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook. en misschien zie ik je ooit nog een tweede straat, de romance, dojoe, liefde dag, Tot je weer wat open gaat. Zet je ruimte ook in het zand. Voor zon zee. En heel veel zomerhitte. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Make that is shook, make that is shook, shook, shook, shook. All over the place, I say, Come on, baby.